10 uur, Joris Stubenitski met het NOS Journaal. Het dodental van een bosbrand in Portugal is flink opgelopen. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 43 mensen omgekomen. Veel doden, zeker 16, vielen op een provinciale weg toen ze probeerden te ontkomen aan het vuur. De brand woedt in het midden van Portugal, in de buurt van de stad Coimbra. Er zijn ongeveer 60 gewonden gevallen. Bij een aanval van de Taliban op een hoofdkwartier van de politie... in het oosten van Afghanistan zijn zeker vijf doden gevallen. Twee zelfmoordenaars lieten bomauto's exploderen voor het complex... waarna andere zelfmoordterroristen de poort bestormden. Volgens de autoriteiten zijn er behalve vijf doden ook acht gewonden... al zijn er volgens Afghaanse artsen meer slachtoffers gevallen. In Frankrijk zijn om acht uur vanochtend de stembureaus geopend... voor de tweede ronde van de parlementsverkiezingen. Na de eerste ronde gaat bijna iedereen ervan uit dat de partij van president Macron ruim wint. De partij, en Marche kreeg vorige week een derde van de stemmen. Bij de eerste ronde was de opkomst zeer laag. 48 van de kiesgerechtigden kwamen op dagen. Drie mannen in de VS zitten vast voor het stelen van 6000 dozen avocados. Ze werken bij een bedrijf dat de vruchten verkoopt. De verdachten verkochten de avocados via de achterdeur door... aan onwetende klanten en staken de opbrengst in hun eigen zak... Op die manier zouden ze ruim een kwart miljoen euro hebben verdiend. Tot besluit het weer. Het wordt een zonnige dag vandaag en ook erg warm. 24 graden op de Wadden tot lokaal 29 in delen van Brabant. Er staat een aangename zeewind. Morgen kan het 31 graden worden. Dan zijn er wel wat meer stapelwolken en is er ook sluierbewolking. Het blijft morgen vrijwel overal droog. Ook de dagen erna blijft het vrij warm. Dit was het. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er is wat vertraging op de N201, hoofddorp richting Zandvoort. Bij Zandvoort 2 kilometer, vertraging zo'n 5 minuten. Tot zover de verkeers. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Uh, Alleen Elias, de Ditch Wing Colors band, Band... Uh, Ramsey Lewis... Uh, uh, Inge Brandenburg, dat is wel leuk. Charlie Barnett... Uh, Ellenus Jacket... Matt Bianco... Nou, er staat weer van alles op. Voor iedereen zit er wat bij, oud en nieuw. Uh, dan pakken we meteen maar een hele nieuwe cd... en dat is deze. Eline, Elias... Dance of Time, cd 2017. De vagabundo Da ogia De noite Teve sangue E patucada Que acabou De madrugada Em grossa Pancadaria Meu batismo de fumaça. Mamei um litro e meio de cachaça. Bem puxados. E fui adormecer. Como um despacho. Deitadinha no capacho, na porta do sinjeitados. Precisa... Soltom na rua toor, desprezada como um cão. E hoje, que eu sou mesmo, da vira. mesmo esse mesmo lambando seguirei sempre cantando Tinha no kapaas na porta dos engeet. Siempre kanton, laba tocamana. We zijn natuurlijk een beetje rustig begonnen op deze zeer fraaie zomerse uh, zondag. En uh, als het gaat over een paar producten die vandaag uh, in de winkels... en in de, uh, ja, de restaurants en terrassen allemaal voor aardig moet zijn... dan gaat het natuurlijk over ijs. Ijs, dat hebben we nodig vandaag. En de Dutch heeft daar een nummertje van. Nou, het is niet van de Dutch Band, maar het is een heel bekend nummer. Ice Cream.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 Vague, do you know where oh. Leaving me with a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 Illinois' Jacket, een bekende jazzbandleider, En daar had hij veel kopzorg over, heeft hij ooit eens gezegd. Want je hebt altijd zorg als bandleider. Of je muzikanten op tijd komen, of de salarissen betaald kunnen worden... Of, de, of je überhaupt je geld krijgt als muzikant. Kortom, het is een zeer zorgvol bestaan. Maar het is wel de moeite waard om bandleider te zijn. Dat was eigenlijk zijn conclusie. En dat is natuurlijk ook wel leuk om te horen. Waar is de weersack? En dat is hier... Ja, met dit mooie weer is dit natuurlijk wel nodig. Sleep on the floor. Cause I'm knocking you out. So come on, I get up, I won't say it again. I drag you out. Er waren vanochtend al heel veel mensen vroeg uit de veren, zou ik zeggen. Toen ik, ik ben ook wat vroeger de deur uit gegaan in verband met de drukte. Maar dat viel nog wel mee. En ik zag heel veel wandelaars, fietsers, mensen langs de weg. Het was aardig druk al. En wat natuurlijk vandaag ook op programma staat op deze vaderdag... dat heel veel mensen aan het einde van de middag... of misschien wel aan het eind van de dag of tussen de middag in de tuin gaan zitten... de vuur gaan ontsteken en het vlees erop mikken. En dan hebben ze natuurlijk een geweldige garden party... Net als mezoforte.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 To kill down at Dino's bar and grill, the drink will flow and the blood will spill. And the boys wanna fight, you better let them. That jute box in the corner blasting out my favorite song the nights. Of